We staan aan te turen, langs een bosland, John. Je schuift even met je blinden uh, net, ja, je telescopische we Ja, precies. Ja. <laughs> want, mooie rijkwijde. Ja. Nou ja, hier die mooie bosland, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Uh, maar er zijn hier van die, van die mooie lichtpuntjes die hier af en toe voorbij komen. Vuurvliegjes. En dat is hartstikke leuk. Ja, ik loop gewoon weg van de, van de microfoon hoor. Ja, nee, ik ik, ik zie af en toe wat. Je ziet wat, want ziet hij, tussen de varens zie je af en toe iets uh, opgloeien. Ja, ik zie af en toe zie ik een lichtpuntje. Zo'n mooi fluoriserend groen lichtpuntje. Dat zijn die vuurvliegjes. Een paar seconden dus maar. Ja, nou, soms als ze echt een beetje willen gaan vliegen. en het begint nu pas donker te worden. Ja. Ik wil er even eentje vangen. Niet omdat het gewoon leuk is om te vangen. maar om even te laten zien dat een vuurvliegje is geen vlieg. Hè? Nee, een vuurvliegje is een kever. Waarom hebben ze dan een vuurvliegje genoemd? Ja, het vliegt en het geeft. Het is, het is vuur. Ja, daar gaat er een. Ja, precies. Ja. Da daarachter zat er ook al eentje. Ja. Mooi, is dat Je ziet hem even oplichten? Oh, tjak! John, die zwaait even heel snel met, uh, met het net. Heb je nou één? En toen zagen we helemaal niks meer. Maar, ik pak even mijn lamp erbij. Hé. Hey. Een heel klein kevertje. Een kevertje? Ja. Met, kijk, nou ligt hij op zijn rug. Ja. Zie je? Twee witte puntjes, of twee witte... Dat is, dat is het lampje, zeg maar. Dat is het lampje. Het staat nu uit. Er ja. zit geen schakelaar op, overigens. Uh, nou, hier. Je hebt zo'n zo lampje op je hoofd en dat zet je uit... en dan zie je ineens dat lichtpuntje op liggen licht. Ja, dat is gewoon puur omdat mijn licht veel sterker is. Dus nu zie je het geen licht meer. Ja. Dat is de hele ei Maar normaal gesproken nee. maken ze geen, uh, geen licht... Um, niet fluoriserend? Eigenlijk wel, maar niet uh, glow-in-the-dark zoals wij dat noemen. Het is wel fosforfluorescentie waarmee ze de, uh, het licht produceren. En iedere soort doet dat weer op zijn eigen manier. We hebben hier drie soorten in Nederland. En die hebben allemaal hun eigen patroon. En sommige... Ze... Ja, er vliegt weer wat voorbij. Dat, uh, we worden afgeleid waar we bij staan. Um, iedere soort maakt op zijn eigen manier uh, licht. Geeft op zijn eigen manier signaal. Dat het signaal wat ze doen, is natuurlijk, wij vinden het hartstikke mooi. Maar het is niet voor ons om ervan te genieten. We kunnen er wel van genieten, maar, maar dat heeft, het heeft een heel ander doel natuurlijk. Ja, nou, het, dat doel, wel. het doel is signalen afgeven naar de vrouwtjes. Van, kijk, ik ben ik er, ik wel. ben mooi. Tuurlijk, dat Voortplanting. Precies, seks en vreten, daar gaat het om in de natuur. Sorry dat, dat, over de banale bewoording, maar ja, dat, is wel dat, zo. dat is wel waar het om gaat inderdaad. Het is dus of eten waar je mee bezig bent, of eh, zorgen voor nakomelingen. En dit signaal wat ze afgeven, dat is inderdaad gewoon om aan fruitjes aan te geven: kijk ja. mij mooi zijn, kijk mij sterk zijn, ik kan heel lang licht geven. En Want het zijn alleen de mannetjes die dat doen? Nee, nee, fruitjes, sommige soorten doen het ook. En ik weet niet of de vrouwtjes van alle soorten in Nederland ook, uh, ook licht geven. Maar uh, er zijn in ieder geval vrouwtjes van uh, vuurvliegers die licht geven. Alleen, die vliegen niet. Die zijn vleugelloos. Die zien er eigenlijk uit als een larve. En die zitten op de grond. En die geven dus ook licht, zodat het mannetje weet waar hij naartoe moet. Je hebt hem nog steeds tussen je duim en je vinger. Ja, ik heb hem even, ik heb hem even gewoon vastgehouden. Het ik gewoon... Ja, hij is nog steeds een klein onderkant... beetje. Aan de kant. Ja. Hij begint nu te lopen op mijn duim. Ik heb hem losgelaten nu. Dus hij begint nu te lopen en uh, ja, Dus dadelijk gaat hij gewoon weer vliegen. Maar je ziet, het is ja. gewoon een heel klein kevertje. Het ziet er een beetje ja. uit als een, uh, nee, ik zou zeggen bijna een weekschildkever. Hij is uh, centimeter te groot, langwerpig, ja, donker. Ja, nog braai. niet eens. Ja, een beetje bruin. Heel ja. plat, zoals je ziet. Ja, heel plat. Van de zijkant. En aan de onderkant, aan de staartkant zeg maar. Ja. Aan de achterkant Over zie het je toch... De laatste twee achterlijfsegmenten die zijn wit. Als ik hem even weer op zijn rug mag draaien. Ja. Dat is niet zo heel vervelend vindt. Hij uh, een, andere, een andere tactiek natuurlijk. Ja. Wat hij doet, hij uh, speelt dood. Hij wordt gepest, dus uh, ja, ik ja. ben dood. Dan word ik tenminste niet opgegeten. En hoe maakt hij dan dat licht? Ja, dat is een, een chemische reactie. Uh, daar, uh, oe, nou kun je het heel mooi zien. Wacht, kijk eens even. Het ja, is gewoon een, een klein ledlampje. Ja, precies. Alsof fantastisch. Je, je gewoon, ja, ja. Lekker energie <laughs> Als we het toch over let hebben. Ja, het, is, het is een chemische reactie, in de samenwerking van, uh, van chemische stofjes. Het wordt opgewekt door de drift, zeg maar. Eh, precies. Ja, door een uh, advertentie. Dat is een is een de... soort neonreclame. Ja, ja, precies. Het <laughs> geeft nu een beetje lichtgroen licht. Ja, maar het is ook, het is ook lichtgroen. Het is gele groen. Ja. Het is, het is een, een, ja, een heel groenachtig licht wat ze produceren. Gewoon op je hand doet hij dat? Ja. Je kunt hier. Je kunt ja. zo zien dat het behoorlijk wat afgeeft. Want je ziet, terwijl hij op zijn uh, buik zit, gewoon normaal zit... Ja. ...zie je het licht eronder schijnen. Zie je de reflectie ja. bijna in, je, ja. in mijn hand. Ja. Moet je kijken, joh. Hier. O, kijk daar hij? Ja. ja, hier, als je ja, langs ja, ja, ja. de rand kijkt. Ah, hartstikke leuk. Ja, dan gaat er ook weer eentje... Nou, het gaat maar door. En elke keer zie je een paar seconden te kijken daar ook. Ja, het is even wat ze licht maken ja. en dan is het weer uit. Even licht maken en dan weer uit. En je hebt, goed, je hebt, in de wereld heb je de, de honderden soorten, misschien nog wel veel meer. En je hebt een aantal spectaculaire en, uh... Ja, gaat er weer eentje. Ja, het, het blijft maar doorgaan. Het, nu. Maar door. het, het, wordt, het wordt donkerder nu. Het wordt nu echt donkerder. Dus je ziet nu dat de beesten actief worden. Je ziet ze omdat ze nu actief worden of uh, vliegen ze overdag ook en zie, zie je het niet omdat het te licht is? Nee, ze zijn nachtactief, want overdag licht, licht maken heeft, heeft geen zin. zin. He? Ook nee. voor hun niet. Ook voor hun niet, nee. dat, dan wordt het niet opge opgemerkt. Niet door ons niet, maar ook niet door de vrouwtjes niet, dus dat schiet niet op. En waar zie je dit nou in Nederland? Want we kennen het van, van de camping in de zomer in Frankrijk natuurlijk. Dus zie je ze bijna altijd en overal, maar waar zitten ze in Nederland? Ja, hier dan? Precies, nou ja, en, en verder naar het zuiden toe. Ik ken ze zelf met name uit Zuid-Limburg. En ik denk dat ze in midden-Limburg ook nog wel voorkomen. Misschien wel helemaal tot aan hier aan toe. Maar uh, daar houdt het eigenlijk wel een klein beetje mee op. Heel veel verder dan dit komen ze niet. Het is allemaal, uh, allemaal Zuidoost-Nederland waar ze zitten. Er gaat er eentje lager op de grond. Moet je kijken. Oh ja. niet, dus, dat is leuk, die komt naast toe. Ja. <laughs> en dan gaat het lampje weer uit en dan. En dan ben je hem aan. compleet kwijt. En dan gaat het lampje weer even aan, ergens ja. anders. En dan, ja. Ja. Nou, ja, dan hier je zit op de grond. Ik eh, zag hem toch hier in dit, ja, dit polletje. Grafstel. Hij landde echt hier, maar hij is weg. Bruin op bruin? Nee, ja. vergeet het. Nee. nee. Ik kan zeggen, dat is meer erna. Hier heb je hem. <laughs> ja, toch? Ja, ja, ja kom. Ja, ja, ja. ja daar is die. Nee, ja. Ja, hij. Eindelijk. Er is nog een wat donkerder blaadje. Een beetje tussen de grasprietjes. Daar kruipt hij ook weer tussen weg. Ja, hij kruipt ja. meteen weg. Ja. Ja, nou, dan gaat hij. Als je kijkt, het is echt mooi. Je ziet er nu overal zie je van die kleine lampjes oplichten tussen die varens. Ja, het is fantastisch. Het is echt een mooi schouwspel aan het worden zo. En er is geen touw aan vast te knopen met wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. En die vliegt die kant op, die vliegt die kant op, dan valt er weer eentje in het gras. En het, het lijkt alle kanten op te gaan. Fantastisch. Er zijn er echt veel aan het worden nu. Ja, tientallen echt. Ja. Kijk, er zit eentje helemaal stil. Er zit gewoon een, er is alsof daar een lampje brandt. Ja, en dat zou dus eventueel een vrouwtje kunnen zijn. Lampjes erbij. Lampje aan. Ja, het is die prooi is van een spin. Oh ja? Oh vandaar dat hij stil zat. Vandaar dat hij stil zit. Kijk. <laughs> zie je dat? Hier van de zijkant. En hier zie je onder dat grasprintje een spinnetje oh, zitten. Oh ja ja, ja ja ja. En die, en die heeft, te heeft te pakken. Die heeft een, uh, <laughs> een uh, vuurvliegje te pakken. Dus uh, vandaar dat hij stil zit. Ja Fantastisch. Hij gaf nog wel licht. Ja. Je kunt ze ook gewoon met de handen vangen. Dat heb je nu gedaan. Ja. Ik kwam langs vliegen. <laughs> hij heeft gewoon uit de lucht ja. gegrepen. <laughs> ja. Maar nou, hij leeft nog hoor. Ja, hij geeft nog licht ook. Ja, het is mooi, dat licht groene. Ja, is fantastisch hè? Ja. Alsof je gewoon de, de oplader van je telefoon aan hebt. Ja, ja, precies. Het wordt steeds ja, het spectaculairder. Wordt echt... Hoe langer je wacht, hoe meer je ziet. En ze, v... ja, ze vliegen voor je langs. Ze vliegen op vijf of tien meter afstand. Uh, overal zie je die kleine lichtjes. Een hele bos licht op, bijna. Geweldig. Je kon er bijna een boek bij lezen. Ja, precies. <laughs> Het zijn er echt nu. Het lijkt er wel honderd nu. Als je zo om je heen kijkt. Het zijn er echt veel, ja. ja. Onbeschrijfelijk mooi dit. Ja, welkom in de natuur. Dat, de natuur is gewoon onbeschrijfelijk mooi. Als je oog hebt voor de details, of voor de kleine dingen. Zelfs s'nachts is de natuur gewoon leuk.